Uur. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een eiland voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia zijn zeven mensen omgekomen toen een loopplank van een veerboot instortte. Zeker twintig mensen kwamen in het water terecht. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten zoeken nog in het water naar slachtoffers. Hoe de loopplank het kon begeven is nog niet duidelijk. Op het moment van het ongeluk was het druk op het eiland vanwege een viering van de lokale gemeenschap. In Duitsland zijn vier mensen zwaar gewond geraakt bij een steekincident. Ze werden neergestoken door een man van 32 in Valstedt, een dorp bij Braunschweig in het midden van Duitsland. De gewonden zijn een vrouw en drie mannen in de leeftijd van 18 tot 73 jaar. Volgens een lokale krant waren ze aan het werk in hun voortuin of de stoep aan het vegen toen ze vanuit het niets werden aangevallen. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft de dader aangehouden. Die komt ook uit Valstedt. Martin Garrix is opnieuw uitgeroepen tot de populairste DJ van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mac... plaatste de 28-jarige Nederlander op de eerste plek van hun top 100. Die werd gisteravond bekendgemaakt op het Amsterdam Dance Event. Het is de vijfde keer dat Garrix bovenaan de lijst staat. Vorig jaar was de Franse David Guetta de populairste. In de top 10 staan nog twee andere Nederlandse DJ's... Armin van Buren op 6 en Everjack op de zevende plek. De organisatie van het oud limburgs schuttersfeest is voor tienduizenden euro's opgelicht. Een fraudeur was binnengedrongen in het systeem van de organisatie en kon zo 78.000 euro stelen. De oplichter gebruikte daarvoor facturen van leveranciers. Door bankrekeningnummers aan te passen ging het geld niet naar de leveranciers, maar naar de fraudeur toe. De organisatie heeft aangifte gedaan bij de politie, maar de daders zijn nog op vrije voeten. Het weer klaart langzaam op in de ochtend zon en wolken. Later vanuit het westen regen met een stevige zuidenwind. Het wordt rond de 17 graden. Na het weekend blijft het nat. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Klopt er hier iets niet, ik draag een ring, maar ik heb jou niet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 Bovendien Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet of geval die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet of nooit geweest, ik al die jaren geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. What's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 song for you